1 Uur. René van Brakel met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn onderhandelaars van de Democraten en Republikeinen het eens geworden over de begroting. Daarmee voorkomen ze dat de overheidsdiensten op 15 januari opnieuw op slot gaan, zoals begin oktober gebeurde. Volgens de onderhandelaars wordt het overheidstekort met 23 miljard dollar verlaagd. Dat gebeurt zonder de belastingen te verhogen. De exacte plannen en de gevolgen voor de Amerikaanse burgers zijn nog niet bekend. President Obama noemt het akkoord een goede eerste stap... en roept het congres op om in te stemmen met de overeenkomst. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev maakt de zich op... om het kamp van de demonstranten te ontruimen. De situatie is er gespannen. Honderden politiemensen staan klaar met schilden en wapenknuppels... om de barricades en kampen van de demonstranten te bestormen. De betogers lijken niet te willen wijken voor de politie. Ze roepen schaam je en zingen het Oekraïnse volkslied.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 Het weer, kans op mist, verder helder... met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend eerst nog mist, daarna veel zon... en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. 10 december 1948. Het is vandaag exact... 65 jaar geleden dat de universele verklaring voor de rechten van de mensen werd opgesteld. Het zijn 30 artikelen. Kent u ze allemaal? Zal ik ze gewoon voorlezen? Dat duurt even. Maar ik kan natuurlijk wel een begin maken. En als u zin heeft om te bellen... Eh, dat kan natuurlijk ook nog eh, 0800 112, met ervaringen, ja, goede of minder goede... als het gaat om mensenrechten in Nederland... Want daar hebben we het wel over. Er is een campagne gestart om ons bewust te maken... van die mensenrechten in Nederland zelf. Het is dus niet alleen een zaak van de staat, van de overheid... maar bijvoorbeeld op zijn minst ook van alle ambtenaren... die het regeringsbeleid dagelijks uitvoeren. Die zouden dat ook met zich mee moeten dragen. En eigenlijk van elke burger. Het is iets wat je in je ziel hoort te hebben, denk ik. Artikel 1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten... en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 2. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden... in deze verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook... zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging... nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status... Verder zal geen onderscheid worden gemaakt... naar de politieke, juridische of internationale status... van het land of gebied waartoe iemand behoort... onverschillig of het een onafhankelijk, trust... of niet zelfbesturend gebied betreft... dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. Artikel 3. Een ieder heeft recht op leven, vrijheid... en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 4. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij of slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen... nog aan een vrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Artikel 6. Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt... het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Artikel 7. Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming... tegen iedere achterstelling in strijd met deze verklaring... en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling. Artikel 8. En ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp... van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen... welke in strijd zijn met de grondrechten, hem toegekend bij grondwet of wet. Artikel 9. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 10. Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. Het waren de eerste tien. Het zijn er dertig. Um, even... Zal ik, zal ik doorlezen? Allemaal doen? Nou, ik wil het best doen. Het is de dag waarop wij 65 jaar uh, vieren. 65 jaar bestaan van de universele verklaring van de rechten voor de mens. Vieren. Artikel 11. Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden... totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting... waarbij hem alle waarborgen nodig voor zijn verdediging zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp... op grond van enige handeling of enig verzuim... welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden... op het tijdstip waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Artikel 12. Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, nog aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. Buitengewoon actueel. Dit artikel 12. Oh nee, ik ga geen commentaar geven. Artikel 13. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk, vrijelijk te verplaatsen... en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne... te verlaten en naar zijn land terug te keren. Artikel 14. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken... en te genieten tegen vervolging... Op dit recht kan geen beroep gedaan worden in geval van strafvervolgingen... ...wegens misdrijven van niet-politieke aard... ...of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Een ieder heeft recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen... noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen. Artikel 16... Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst... hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen... en een gezin te stichten. Ze hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft... tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije... en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij... en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat... Artikel 17. Een ieder heeft recht op eigendom... hetzij alleen, hetzij tezamen met de anderen. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Artikel 18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen. Alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen... zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te beleiden door het onderwijzen ervan... door praktische toepassing, door eredienst... en de inachtneming van de geboden en voorschriften. Artikel 19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren... en om door alle middelen en ongeacht grenzen... inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven... Artikel 20. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrijgekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering. Deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen... die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht... en bij geheime stemmingen of volgens een procedure... die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert. Artikel 22. Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid... en heeft er aanspraak op dat door middel van nationale inspanning... en internationale samenwerking en overeenkomstig de organisatie... en de hulpbronnen van de betreffende staat de economische, sociale en culturele rechten die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid verwezenlijkt worden. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Een ieder die arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige, een gunstige beloning... welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert. Welke beloning, zo nodig met andere middelen van sociale bescherming, zal worden aangevuld. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten... en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen. Artikel 24. Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd... en op periodieke vakanties met behoud van loon. Artikel 25. Een ieder heeft recht op een levensstandaard... die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin... waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging... en de noodzakelijke sociale diensten. Als mede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit... Overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen. Ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Artikel 26. Een ieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en beginonderwijs betreft... Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid... en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap... onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen... En het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Artikel 27. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Een ieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen... voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk... dat hij heeft voortgebracht. Artikel 28. Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke... en internationale orde dat de rechten en vrijheden... in deze verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Artikel 29. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap... zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden... zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen... welke bij de wet zijn vastgelegd... en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning... en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen. En om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend... in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 30. Geen bepaling in deze verklaring zal zodanig worden uitgelegd... dat welke staat, groep of persoon dan ook daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen... of handelingen van welke aard ook te verrichten... die vernietiging van een van de rechten en vrijheden... in deze verklaring genoemd ten doel hebben. Was getekend 10 december 1948. MUZIEK I'm in Deze Habib Koïté komt volgens mij uit Mali. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Ook dit is muziek. West-Afrikaans in ieder geval. Hij zingt over um, de rechten van vrouwen. In, ik dacht ook dus Mali. Maar mijn gast, eh, Ernst Hirschbalin, is alweer weg. Dus die kan het niet uitleggen. Hij had dit ook meegenomen. Naast de bos. Kijk, dat is toch ook wel weer verrassend. Kijk, ik heb minder dan een kwartier nodig gehad om alle 30 um, artikelen van de universele verklaring... voor de rechten van de mens voor te lezen. Ze bestaan 65 jaar. Hoe ver zijn we? Nou, jullie bedoel ik maar. Kom erop, 0801121. 1121 uh, Mirjam Atis twittert... Uh, succesvol eerste Europese burgerinitiatief. Water als mensenrecht. Nu volgende stap. Dat is een mooie. Mensen hebben recht op water. Zelf zeg ik altijd... Dat ieder mensen recht heeft om waargenomen te worden. staat er ook niet in. Maar misschien is dat ook wel een aardige uitnodiging. Zijn er fundamentele mensenrechten. die u vindt dat ontbreekt? En u kunt nu niet meer zeggen. dat u niet weet wat er in de verklaring staat. Vincent, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Um, ja, ik heb het, uh, het interessante geval eigenlijk. dat er. Uh, dus meerdere dingen. Uh, mij ontzegd worden. Waarom? Uh, eigenlijk het recht op arbeid. Ja. En het recht om mij ergens anders dan in Nederland te vestigen. Hoe komt dat, dat het jou, die twee rechten jou ontzegd worden? Dat komt omdat ik een juridisch verleden heb. Ja. Met diefstal onder andere. En ik heb mijn straf daarvoor uitgezeten. Een klein jaar heb ik binnen de muren van het PI moeten doorbrengen. Oké. Okay. Um, ik heb een behoorlijk bedrag te betalen. Um, ongeveer 10.000 euro. Ja. Aan mensen die, dus, uh, ja, die ik heb uh, um, ja, gedupeerd. Ja. En om dat te kunnen doen. Om dat te kunnen bereiken. Um, moet ik natuurlijk gewoon gaan werken. Meer. Ja, dat snap ik wel. Je, je, je, maar, want dat is ook wel wat je wil. Je wil weer, mag ik het zo zeggen, terug de samenleving in. Een normaal bestaan. Oh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik ben nu ruim een jaar ben ik uh, um, ja, zo van buiten. Ja. Um, en in dat jaar heb ik eigenlijk helemaal niks kunnen bereiken. Ik heb heel even kunnen werken. Um, maar dat is heel even. Ja. Waarom is dat nu, niet gelukt? Um, dat is ja, ook weer eigenlijk uh, ja, niet omdat ik het zeg maar, zelf niet wilde. Ja. Um, maar ik kon naar mijn werk toe verhuizen. Naar de plaats waar ik uh, werkte. En dat werd gewoon tegengehouden. De verhuizing werd tegengehouden. Ja. En dat betekent dat ik gewoon niet meer naar mijn werk toe kom. Uh, dus dat schiet ook niet op. Nee. Dus jij stelt, luistert naar dit gesprek met de heers Ballin... vast dat in jouw geval worden gewoon twee fundamentele mensenrechten geschonden. Ja, maar het, het interessante is juist... ik heb een kennis die, die werkt in Luxemburg bij het Euro Europees Hof... Ja. Ik heb mijn verhaal uh, verteld. In eerste instantie geloofde hij helemaal niet... Zeg maar, van hoe ik dus een, een, voor een kleine periode aan mijn geld kwam. Ja. Um, nou ja uiteindelijk heb ik natuurlijk laten uh, ja, blijken van het is echt waar. Ik bedoel, ik lieg daar niet over. En um, hij heeft me eigenlijk gevraagd van... Uh, ja, ben je zeg maar, echt een misdadiger? Ik bedoel, ja. een terroristische gedachte of zoiets eigenlijk... Ja. Ik zeg van, uh, nee, dat heb ik niet. Ik ben, ben ook geen moordenaar, uh, Ik heb ook geen andere hele foute dingen gedaan, zeg maar. En hij zegt van, dan heb je eigenlijk gewoon het recht... om overal naartoe te gaan waar je zelf wil. Zolang het in Europa is, zeg maar. Ja. Dus dat was Want goed nieuws heb, uh, op zich. Ja, maar uh, ik heb de mogelijkheid gehad om, uh, om in Oostenrijk te gaan werken in een hotel. En als ik daar zou werken, dan zou ik zeg maar... Dus de 12.000 en 13.000 euro netto kunnen verdienen. Um, met kosten in woning daarbij. Gewoon gratis. Ja. En ja dan zou ik dus gewoon elke maand zo maar 1.000 euro kunnen aflossen. Om binnen drie jaar in totaal van al mijn schulden kwijt ja. te zijn. Dat lijkt me een ideale deal. Ja, en dan is er dus een recursie. die zegt van, ja, daar gaat het niet door. Waarom niet? Met welk argument? Um, omdat ik me moet houden aan de recursie. Voorwaarden. En wat en houdt dat in? Dus, daar staat in dat jij niet het Nederland mag verlaten, bijvoorbeeld. Begrijp ik dat? Um, ik moet toestemming vragen om dus mm, uh, mm, ja, buiten Nederland te, okay. te gaan uh, reizen. bijvoorbeeld. Ja, als ja. ik een dagje naar Antwerpen wil of zo, dan zou ik uh, daar toestemming voor moeten vragen. Maar jij hebt, Vincent, neem ik aan uitgelegd, wat je in Oostenrijk wilde gaan doen. Um, ook dat, ja. En, en hoe reageert de reclassering dan? Dan zeggen ze toch, joh, wat fantastisch. Dan heb je een kans om uit je problemen te komen. Dat zou je denken, maar dat is dus niet zo. Wat zeggen ze wel? Uh, ze zeggen van, uh, ja, je moet gewoon doen wat wij zeggen eigenlijk. Dus dat, uh, ja, is heel moeilijk. Ja. En ik ben bang dat ik niet de enige ben die dat heeft. Um, het is zelfs zo, ik, ik moet onder andere een training volgen. Um, wat niet heel erg slecht is hoor. Nee. Maar ik heb daar een, uh, een medecursus, zeg maar. Die, uh, die heeft een huis in België. Maar die mag ik niet naartoe. Want, om dezelfde reden. Um, ja. Ja. En het, het, eigenlijk iedereen die bij mij in de training zit, dat is geen slecht persoon. Nee. Die hebben eigenlijk kleine dingetjes uh, gedaan. Ja. ja. Wat voor training is dat dan, die je volgt? Uh, cognitieve vaardigheden. Oké. Okay. Helpt dat je, voor jouw gevoel? Om... Mm, ja, gedeeltelijk. En dus alleen van, ja, als er dus dingen gebeuren waar jij zelf niks aan kan doen... Ja. Dan, uh, ja, dan hebben ze zoiets van: ja, dat is dan maar zo. En nee. <laughs> dan denk ik van: ja, maar je kan niet zomaar zeggen: van dat is dan maar zo. Zeker niet als iemand er maar in, in de problemen is gekomen, juist doordat er dus gewoon dingen zijn gebeurd die uh, niet konden. Ja. Heb jij het idee zelf ook dat je, uh, dat je er niks aan kon doen? Je bent in de fout gegaan. Ik weet niet wat je precies gedaan hebt, maar je hebt mensen geld uh, op oneigenlijke middelen ja. afge afgenomen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, is, dat dan, is dat dan in jouw optiek, uh, ja, kan je er niks aan doen? Of was je wel degelijk verantwoordelijk daarvoor? Nou, ik was er zeg maar, wel gewoon verantwoordelijk voor. Ja. Maar indirect uh, is het wel zo dat, uh, ja, dat, dat, dat daar een heel lang verhaal aan vast. Ja. Aan, vooral, aan vooraf eigenlijk. Um, wat al begon toen ik twee oud was... Maar als je twee jaar oud bent, dan ben je toch wel redelijk onschuldig, geloof ik. Dat, mag, dat vind ik ook, ja. Dat wil ik nog wel vasthouden, ja. tuurlijk. Dus ja, dat is gewoon een indirect gevolg. Ja. En uh, ja. Daar zouden we begrip voor moeten ombrengen. Maar hoe dan ook, ja. hoe, het, hoe dat ook gebeurd is... Uh, als het eenmaal gebeurd is... en je, bent, mm -hmm. je hebt je straf uitgezeten en je staat weer buiten... Ja. Dan, krijg je, dan mis je een aantal rechten... Ook al is dat, staat dat niet in onze wet, waardoor juist je reïntegratie in de samenleving des te moeilijker wordt gemaakt. Ja, het wordt in, in principe wordt het gewoon geblokkeerd. Maar jij mag, mag, mag nu toch gaan werken? Dat, dat is toch wel zo? Um, ja, ik mag zeg maar werken zolang het in Nederland is. En in Nederland komt het natuurlijk niet aan de baan. Waarom, waarom niet? Natuurlijk ja, Sowieso niet. is er in Nederland al heel erg weinig werk. Ja. Uh, en ten tweede, ja, als je echt de cv zou afgeven, ja, dan, ja, dan hoef je niet het. meer te so solliciteren, want je, je hebt echt toch geen baan. Nee, begrijp je. Wat voor werk zou je willen doen? Uh, liefst wil ik in toerisme, dat wil ik al vanaf mijn twaalfde. In toerisme, oh, ja. Ja. <laughs> ja, dan moet je naar het buitenland. Ja, dat moeten ja, die ja. jongens van de en de meiden van de reclassering toch uit te leggen zijn, zou je zeggen. So. Um, ja, grappig is. Ik heb met één rekenstelling uh, die het zeg maar... Uh, tussentijds even overnam... omdat die andere al op vakantie was. In Oostenrijk? Maar die zei wel zoiets van... ja, eigenlijk van... Uh, want, want, want, want ik zei gewoon heel stellig, weet je... van, als ik na, naar Vaals toe ga... Ja. naar de Vaalse berg toe... naar Drielandenpunt... Ja. moet ik dan bellen? Van, uh, mag ik één stap... Uh, <laughs> Duitsland <laughs> weer, mag ik één dat België in? Ja. En ja, de ene... die was echt zo van: uh, Ja, dat is onzin, bla bla bla. Ja. En, die, en die man die, dus even te, uh, tussentijds overnam, zeg maar, die zei van: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon bellen. <laughs> ja, maar ik bedoel dan even zoiets van: Ja, dat, dat vind ik dan eerlijk, weet je. Ja. Want juridisch, uh, ja, is het gewoon buitenland. Ja, dus je moet dan er in... zou geen verschil moeten zijn tussen, uh, ja, faals uh, of. Uh, Precies. Uh, maar. Ik vind het uh, niet kloppen, eerlijk gezegd, als ik het zo hoor. Dan gun je de, de ja. kans als je echt uh, zin hebt om het weer gewoon en goed te gaan doen. Wat ga je nu doen, Vincent? Uh, nu moet ik eigenlijk wachten tot, tot oktober, totdat mijn reclassering is afgelopen. Alleen de vraag is dan, van, kan ik het voorhouden tot oktober? Ja. Want ja, ik heb geen zin om... Uh, ...domme dingen weer te gaan doen. Omdat, ja. het, omdat het is gewoon compleet verdegen gehouden. Ja. Tien maanden. Hou vol. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Succes. Kom goed. Dag. Oké. Okay. 0800-1121. Met verhalen over uw uh, eigen ervaringen... ...met de rechten van de mensen. En dat mag natuurlijk ook positief zijn... ...of, of als u vindt dat er iets ontbreekt. Ik, ook nog, ik las ook nog deze... Twitter, dit Twitterbericht van Jan Smits, uh, Hanna Arendt, zei dat een samenleving die mensen hun rechten ontneemt, ook zichzelf het recht ontneemt te spreken. Wordt geretweet. Paul, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, ik heb met belangstelling uh, al die mooie artikelen uh, en, en punten hm. van de universele Verklaring voor de rechten van de Mens gelezen. En ik ben me ook tegelijkertijd beletten geschrokken. Waarom? Want uh, in Nederland wordt het een en ander nogal flink met voeten getreden. Als je dat zo hoort bedoel je, als je die verklaring leest of Ja, hoort. ja, ja. En aan wat recht voor dingen een denk eerlijk je dan? Het proces, het recht om uh, de kans te hebben om je op een eerlijke manier te verdedigen uh, wanneer je uh, van het een of ander uh, verdacht wordt. En Is dat in Nederland niet goed geregeld? Nee, dat deugt toch niet. Kijk alleen maar wat er nu gebeurt met de afschaffing van de uh, gefinancierde rechtshulp. Of, of om het in goed Nederlands te zeggen, de zogenaamde Prodeo-advocaat. Nou ja. dat, is, dat, is uh, dat is al bijna tot een farce tot uh, geminimaliseerd. Er komt bijna niemand meer voor in aanmerking. Dat u zeggen dat alleen de rijkeren onder ons zich, uh, een, een, een, zich een goede verdediging kunnen veroorloven? Ja, schrik niet, hè. dat is al vanaf 20.000 euro. Bruto. Ja. Dus dat is dat is een fars. En dan is die rechtshulp dan ook nog beperkt. En uh, nou ja goed. Dat, maar dat, dat even terzijde gelaten. Je hebt als eenvoudige burger eigenlijk ten opzichte van de professionals in een rechtszaal uh, geen enkele kans om je op een eerlijke manier te verdedigen. Dat lukt gewoon niet. Zelfs een advocaat zal zeggen, als ik zelf wat zou hebben, dan zou ik me laten bijstaan. Omdat je, je als. Uh, uh, om het maar simpel te zeggen. Uh, je bent te zeer betrokken, te emotioneel, noem het ja. maar op. Je kunt jezelf niet verdedigen. Dat ja. betekent dat iedereen die zonder uh, professionele bijstand in een rechtszaal verschijnt... Uh, ja, dat is een geboren verliezer. Je komt daar nooit als winnaar uit. Dat is ja. uitgesloten gewoon. Ik, ik werd uh, toen ik de persconferentie bijwoonde... Uh, voor deze campagne die nu ook gestart is hè, vandaag... Uh, om aandacht ja. te vragen voor de mensenrechten... was er een advocaat die vertelde dat... Uh, verdachten in Nederland geen recht hebben op een advocaat... als ze verhoord worden door de politie. En toen gaf hij eigenlijk een heel uh. mooi uh, voorbeeld van een vrouw... die uh, eigenlijk volledig buiten haar schuld een, een kind had aangereden. En die werd verhoord ja. door de politie. En die vrouw zat vol emotie en schuldgevoelens. Hè, wat ja. iets anders is dan ja. schuld. En als dan de politie uh, of de rechercheur vraagt... Uh, aan het eind van zo'n uh, verhoor... dat vertelde deze advocaat dus... Uh, uh, bent u schuldig? dan zegt ze, zo'n vrouw ja, omdat zij dat, zo, ze zich zo voel, ze, ze voelt... en ze ja. moet zich ook schuldig voelen. En dat, dat, ja. daar, daar, daar, daar ja. blijkt alleen maar uit dat ze, zich, dat ze deugt natuurlijk. Maar een advocaat ja. had op dat moment gezegd... Um, wacht even met, met dat antwoord, of tegen de, de regisseur gezegd... waarom stel je die vraag, et cetera, et cetera. Dus die had die vrouw ja. tegen zichzelf in bescherming genomen. Nou, in Nederland is het, en ik was daar echt over verbaasd... maar dat komt natuurlijk omdat we te veel televisieseries krijgen... waarbij er altijd een ja, advocaat... mag ik niet op zeggen? Ja, natuurlijk. Uh, het is niet helemaal juist wat je zegt. Oh. Um, maar ik uh, ja, het is op zich op. wel juist wat je zegt. Er zit een klein detail nee. in wat, wat, wat onvermeld blijft. Voor het verhoor heb je recht om een advocaat te raadplegen. Okay. Tijdens het verhoor mag je je niet door een juist. advocaat laten bijstaan. Ja. Ja, daar heb je een meld nodig, zou ik zeggen. Nou ja, en een van de andere dingen, ik wil niet zeer in details opgaan, maar dat, dat, dat, dat stoort mij mateloos. Uh, in een mooi woord gezegd, dat is de onschuldpresumptie. Met andere woorden, je bent schuldig totdat, uh, in, tot in hoogste in instantie is aangetoond. Dus ook, ook een beroep uh, wil zeggen dat je nog steeds niet schuldig bent, zolang er nog een beroepsmogelijkheid is. Ja. Uh, nou, dat hebben wij in Nederland gewoon fantastisch omgekeerd. En dat gebeurt uh, miljoenen keren per jaar worden mensen daarmee om de oren geslagen. En dat is namelijk de, de, de, de wet uh, mulder. Dat wil zeggen, uh, je begaat een verkeersovertreding... en je krijgt meteen een briefje van, wilt u even zo van storten? Want we hebben dit en dat geconstateerd. Ja. Met andere woorden, je bent schuldig. En als je je daartegen wilt verzetten, dan moet je eerst de, de sanctie betalen... En als die betaald is, dan mag je daarna beleefd verzoeken om, om dat nog een keer aan de rechter voor te leggen. Dus, dat is dus fout. Dat keurt ja. niet. Dat is een principiële fout. Ja, dat gebeurt miljoenen keren per jaar in Nederland. Ja, dat accepteren het wij blind? Ja? Sorry. Dat is begonnen als een tientjeswet voor, voor, voor, voor mensen die, die, die zonder achterlicht rijden op een fiets. En inmiddels, ik hoorde die meneer hiervoor net zeggen, die, wil, die wou 12-1300 euro in de maand netto overhouden van zijn salaris. Nou, een kwart van dat salaris kan zonder meer van je afgepakt worden met, met op grond van de wet Mulder. Nou ja, dat dat, is, dat, is, dat, dat, dat deugt natuurlijk van geen kanten. En dan is er iets buiten al het juridische gedoe. En wat ik Misschien heb ik ze niet allemaal goed gehoord. Maar wat mij zo vreselijk stoort. Dat is dat. Uh, ik geloof dat we er nu al uh, 30 of 40 jaar mee bezig zijn. Om de honger uit de wereld te krijgen. Ja, dat lukt dus gewoon niet. Ik bedoel, uh, men, men, men komt ieder jaar met streefgetallen. van ja, zoveel miljoenen mensen lijden honger. En we willen dat na, uh, op, op dat en dat moment. weer een paar jaar verder. moet dat weer zoveel gereduceerd zijn. Dat lukt ook van geen kanten. Ja, dat vind ik afgrijzelijk. Buiten het feit dat we dan uh, voor achterlichtjes bekeurd worden... dat is natuurlijk peanuts vergeleken bij mensen die uh, niet... Uh, die gewoon, honger, uh, iedere, ...iedere dag een fatsoenlijke maaltijd hebben. En dat geldt natuurlijk ook... En dat is, bedoel, voor, voor volwassenen is het erg, maar ook voor kinderen natuurlijk... want die groeien niet goed op. Ja. Die, die, die, die, worden, die worden ongezond groot. Dat kan niet anders. Je had het net over... Dus, zo dat, over vind ik, dat vind ik heel erg. Dat ja. vind ik heel erg. En dat mis ik iedere keer weer. En dat stoort mij uh, mateloos. Want er is genoeg eten. Het wordt alleen niet verdeeld. En het staat ook in de verklaring... Hè? Het recht op, uh... staat er wel in, oké. Okay. Ja, ja, ja, zeker. Ja. En over, je had het net over artikel 11. Ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd. heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden. totdat ja. zijn schuld, is de wet, bewezen wordt. En wij hebben dat al. Ja. wij schenden dus dat. Dat, dat is, is, het toch... is toch wel. Dat is over. een flagrante, schelding. Dat is een flagrante schelding. En, uh, schending. en dat gebeurt miljoenen keren per jaar in Nederland. En niemand heeft het erover. Nee. Uh, wij lachen vaak om onze zuiderburen. In België heeft men dat ooit bekeken, hoe dat in Nederland gaat. En in België hebben we gewoon gezegd. Wij beginnen daar niet aan op grond van het feit dat we daarmee uh, het, het principe dat iemand onschuldig is totdat in hoogste instantie is vastgesteld dat hij een strafbaar feit heeft begaan, omdat we dat moeten verlaten. Dus de Belgen zijn daar toch wat, uh, laten we zeggen, wat voorzichtiger mee. Paul, Nederland ik... is het enige land in de wereld met een mulderwet. wet. Ik dank je. Graag gedaan. Goedenacht. Dag.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 Collins kan het ook mooi zeggen, against all odds. Het is against all odds dat je ontdekt dat er in Nederland op veel vlakken, uh, als je er goed bij stilstaat, ja, fundamentele rechten van de mens worden geschonden. Maar gewoon omdat het alweer is verankerd in weer andere wetten. Dat is toch wonderlijk. Staande deze uitzending wordt op het Maidanplein in Kiev, Oekraïne, uh, worden mensen uh, weggesleept, wordt het plein ontruimd over rechten gesproken. En u kunt nog steeds bellen, 0800-112. Wat ik trouwens ook wel een interessant begrip vond... dat ik te berden bracht, is het begrip van empathie. Als iets wat fundamenteel verankerd zou moeten zijn... in de manier waarop we met elkaar omgaan. En wat u daarvan vindt. En misschien heeft u dat wel eens ervaren... op een manier die heel bijzonder is. Dat kan, dat kan natuurlijk ook een heel mooi verhaal opleveren. U kunt dus blijven bellen. Tot twee uur in ieder geval zitten wij hier. Deze hele maand nog. 0800-1121. Nel, goedenacht. Ja, goedendag. Hallo. Ik, eh, ik heb net de verklaring van de universele rechten van mensen gehoord. Ja, mooi hè? En daar werd dus genoemd ook dat er geen slavernij mocht gebeuren. Ja. En dat mensen recht hadden op een gelijkwaardige beloning voor arbeid. Ja. Nu is er dus op dit moment, heeft uh, Jette Kleinsma dus het voorstel gedaan... om een tegenprestatie te vragen... ...van de mensen in de bijstand. En, maar dat houdt in dat mensen... ...die dus daar niet voelen... ...of niet willen... ...dus gekort worden op een uitkering. Ja. En uh, ja... ...ik vind dat toch wel een beetje... ...een lastig probleem. Heb je daar zelf nu mee te maken? Ik heb er zelf niet mee te maken. Ik uh, volg de hele... ...materie daaromtrend wel. Omdat ik... Uh, ...daar toch op... ...via een... Een cliëntraad bij betrokken bent. Ja, ja. En ik vind dat dus eigenlijk wel heel erg uh, moeilijk. Gewoon ook omdat onder dit moment dus dadelijk ook mensen die betaald werk hebben, uh, hun werk ook verminderd zien worden. Want zoals nu al gebeurt uh, in het kader van de reïntegratie, waar mensen dan ook geen nee tegen mogen zeggen, uh, dus in de dus ...werk gedaan wordt wat door hoofdniers of wat dan ook, ook gedaan zou moeten ja. kunnen worden. Wat dus wel eventueel arbeidsplaats zou leveren. Want uh, er komen toch weinig mensen vanuit die setting dus aan echt betaalde arbeid. Jij, jij beschouwt het zelfs als een vorm van slavernij? Ja, als je geen keuze hebt en je wordt dus van je bijstandsuitkering... Gekort. En dat gaat met 10% bijvoorbeeld. Ja. En dat kan, als je dus het vaker doet... kan dat oplopen tot, uh, ja, tot behoorlijke uh, ja. kortingen dus op je uitkering. Ja. En die uitkeringen zijn niet zo hoog. Ja. Dus ik vind dat toch wel heel erg... Uh, mensen hebben dadelijk geen keuzevrijheid meer. Nee, maar als ze niet kunnen, dan... Uh als ze het echt niet kunnen, dan... Ik heb begrepen dat het dan ook niet hoeft... in de uitleg die Jette Kleinsma eraan gegeven heeft... en dat het aan de gemeenten is om dat goed uit te zoeken. Dat, ja. dat is wat ik ook begrepen heb, vooralsnog. Ja, daar, dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat uh, bij alle gemeenten zo hm. kan gebeuren. Nee, dat weet je niet. Want dat moet, dat wordt, per gemeente wordt dat kennelijk anders uh, opgelost... Ja. Wat ook nog een probleem is trouwens, natuurlijk. Ja. Um, maar je, je wijst wel op een. Uh, nou ja, op een scherp ding, ja. In het kader van. De, hè, waar wij over praten. 65 jaar universele verklaring van de rechten voor de mens. Ja. Ja, en het is goed als het op vrijwillige basis is. Zonder dat het eventueel. Dan, dan kun je wel mensen. Eh, toen werken naar. Eh, vrijwilligerswerk. Ja. Maar als er zo gauw als het dwang bij komt, ja. dan is dat niet meer vrijwillig. En als het nou inderdaad open zou blijven, als, het een, uh, nou als die vrijwilligheid wel gewaarborgd was? Nou, dan denk ik dat het uh, beter zou zijn. Ja, dan zou je het wel goed vinden. Ja, dan, dan doe je het uit jezelf. Ja. En er is genoeg uh, te doen als je daar zin in hebt hmm. en, en wilt. En ik denk dat een hoop mensen het ook al wel doen. Maar zo gauw als het uh, consequenties gaat geven in een, als dwang... Ja, dat begrijp dan, ik. ...dan uh, denk ik dat het uh, toch niet zo prettig is. Lijkt me een goed punt. Dus we houden het op de vrijwilligheid. Ja. Goed zo. Nel, dankjewel. Tot ziens. En een goede nacht. Ook zo. Roel? Goedenavond. Wel Goedenavond. Welkom. Uh, uh, ik heb uh, vandaag een beetje die discussie gevolgd... over de voorlopige vrijstelling van Volker van de G. Ja. Toen hoorde ik meneer Oopman van het CDA als Kamerlid zijn mening daarover geven in het debat op 2. De Paul en Witteman, of niet? Nee, maar ook, hij was ook... Uh, Oké, okay. het, het ...wat Van den Berg had het uh, gepresenteerd. Ja. Uh, en, uh, ik, maar ik vind dat die meneer helemaal niet uh, het gerechtig is om daar een mening over te geven. Want hij behoort dat de wetgevende macht... ...en we hebben een machtingscheiding, namelijk wetgevende, voor en wetgeven, gerechtelijke macht... Ja. En ik vind dat, dat elk Kamerlid, ook wanneer Wilders is met zich geschreeuw, uh, dat moet respecteren. Je kunt het ermee eens zijn of niet. Want uh, we moeten niet naar het kezoen en het volk zijn vinden dat mensen die het uh, niet met hun een, uh, een rechtssysteem eens zijn, via een andere weg, namelijk als Kamerlid, uh, de, uh, de, de, de uitspraak en het recht uh, willen, uh, willen uh, rechtzetten. We hebben daar een zin. Oké. Okay. Begrijpt u? Ja, dat begrijp ik heel goed ja, hoor. Daar werd ook vanavond wel over gesproken. Ook de VVD die nu overweegt om te kijken wat ze nog kunnen doen om de voorlopige vrijstelling tegen te gaan, die doet het weer op politieke gronden, net zoals ook de PVV dat doet. En meneer Opmans, ik vind dat de wetgevende macht totaal zich niet mag bemoeien met de uitvoerende en de rechtelijke macht. Nee, Dan dat moeten is... ze de wet veranderen. Maar zolang die wet is zoals die is, moeten ze dat, uh, moeten ze dat respecteren. Ja, dat we wel. moeten niet naar een, naar een samenleving toe... waar uh, het gezonde volks zijn en vrienden van een aantal kamerleden... Uh, de uitspraak van de rechter kan beïnvloeden. Nee, dat was uh, een soort publiek uh, gewin zoeken door uitspraken te doen daarover. Terwijl op zich, ik hoorde wel iemand zeggen dat, dat uh, omdat uh, die uh, uh, uh, nou, voorwaardelijke, even, die, die proef, uh, het, het proefverlof van volgens van de G. Dat moet wel degelijk aan de staatssecretaris worden voorgelegd. En omdat dat zo is, heeft ook de Tweede Kamer daar iets over te zeggen. Je? Want die controleert namelijk de, de staatssecretaris en de overheid. Dus de regering. Nou, dus dat vond ik wel een, een vanwege, relativering het, daarvan. Uh, He? Het moet vanwege zorgenaamde ontstaan van onrust in, in de bevolking. maar nou, dat, ja. Ik vind dat een element wat er gewoon in, via het onderwerp gevoelens weer ingebracht wordt. Ja. En uh, dat wordt bij, bij, dat wat bij uh, veel andere zaken ook niet, ook niet zo nee. breed uitgemeten. Uit, uit, uit, uit, <coughs> en en uh, het, het inzicht in ons rechtssysteem, uh, die vertaalslag uh, vind ik ook, uh, die, daar is de media voor, uh, zeg maar. Maar ik vraag me af of die ook altijd wel geschikt zijn. Om uh, ingewikkelde juridische procedures op de juiste manier ja. <coughs> over het voetlicht te brengen en ja. naar de lezer toe. Nou, dat, dat, dat weet ik wel zeker dat dat niet zo is. Zie je, dus dat vind, ook, dat vind ik ook behoorlijk gevaarlijk. Oké. Okay. Nou, ja, dat is ook een punt. Ja, ja we ja, doen ons best natuurlijk wel. Maar... Ja, ja. Kijk, het gaat om, zeker als het ingewikkelder wordt, ja, dan maak je toch altijd als journalist een reductie van, uh, om het een beetje behapbaar te maken. Die meneer die het ook over de wet Mulder had, die zei... Paul. Soms ben je al door de media veroordeeld, wat er wel eens gezegd. Ja. Omdat er dan zoveel publiciteit gekomen is, dat, dat, dat, dat je al bijna veroordeeld bent. Ja. Het is zeker publicitair. Roel, we houden het even op de scheiding tussen wetgevende en um, rechterlijke ja, dat... macht. En... Ja, oké. Okay. Dankjewel, goeienacht. Dag. Dag. Sam. Ja, goed, uh, goedemagt met Samja. Hallo. Uh, ik wou graag ook reageren op uh, hmm? die, al die verklaringen. Ik heb ze een beetje mee kunnen krijgen. Ja, toch wel? Ja, ja, ja, ja. Je kan ze niet allemaal in één keer opnemen. Nee, nee, nee. Maar want... uh, waar ik dan voor bel is zeg maar het recht op privacy, uh, wat, wat ja. tegenwoordig dan zo'n topic is, maar eigenlijk al van, vanaf uh, van oudsher al uh, een groot probleem is. Als je dan door, door een grote machtige overheid wordt bespied op elke hoek, elke straat, <laughs> tot, tot, tot, tot in, je, in je wc bij wijze aan toe. Ja. En dat is dus een, een, een, een recht eigenlijk. Ik, ik weet niet of die erin staat op, in, in een van die verklaringen. Ja, nou en of, wat dacht je? Dat is één van de Dat zouden dus in principe al die advocaten of in ieder geval mensenrecht advocaten, zou, zouden landen zoals Nederland, zouden ze die, die, die, daar, daarop moeten aanspreken. Ik neem aan dat ze die, die verdragen wel hebben geractificeerd. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, maar dit staat gewoon in de verklaring. Hoor. Ik ben even aan het zoeken of ik kan, zo gauw kan vinden welk artikel het precies is. Want ik ken hem nog niet helemaal uit mijn hoofd. Nee, maar nee, in, dat verwacht ik ook niet. Meer. Op maar er, wordt wel, door, door, door bijvoorbeeld een land als Nederland wordt dat met voeten getreden. Een gigantische voeten ook. En dat we daar dus als samenleving in ieder geval geen stelling tegen nemen. Of in ieder geval niet bij macht te zijn om daar stelling tegen te kunnen nemen. Nee, is dat iets wat jou verbaast? Wat mij verbaast? Ja? Nee, eigenlijk niet hoor. Eigenlijk niet. Dit verwacht ik al. Maar het is nou die huidige technologie waar ze natuurlijk zonder zichtbaar te zijn, ben je zichtbaar zeg maar. Ja. Hè, wij, wij vroegen wij echt duidelijk op straat moest lopen, in clubjes moest komen en, en, en je meningen meer middels pamfletten moest verspreiden. Moest, moest Hoe ho, hoeven ze niet eens meer moeite te doen met zwarte jassen en zwarte auto's langs je deur te komen? Nu weten ze precies wat je uitspookt en ja. wat je zegt. Is, is dan het dan, en, iets wat jou zelf persoonlijk zorgen baart? Of heb jij wel. Ja, dat je dus niet openlijk kunt uh, communiceren middels mid mid mid de huidige technologische middelen. Ja. He, dus je kan in principe niet, niet volledig in mening delen met anderen, en dus ben je beperkt in je vrij van meningsuiting. Ja, ja. Maar ja, je kan je mening natuurlijk wel op andere manieren uiten. Je zou het in principe zonder die technologische middelen ja? kunnen doen, ja. maar dan loopt weer het gevaar dat, dat, dat aan, aan wie je de mening deelt, dat die het weer met zo'n technologisch middel weer verder, verder deelt. En dan ben je natuurlijk ook weer in het, ja. dan ben je natuurlijk ook weer in beeld. Waarom, waarom komt, uh, een, een, komen wij met z'n allen in het Westen niet massaal in opstand tegen die schending van het recht op privacy? Zoals die nu naar buiten is gebracht door de klokkenluider Snowden, maar ook door The Guardian en nog een aantal mensen die erbij betrokken zijn. Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat, dat we massaal het bewustzijn zijn verloren in wezen. Dus die collectieve bewustzijn hebben we helemaal niet. Nee. Wij, begrijpen wij begrijpen niet wat het is om in een controlestaat te leven. Maar ik denk als je dan zo'n zo, zo oude Tsjech vraagt of een oude Pol, dat dit, dat dit heel goed begrijpt hoe het is om in een, in een controlestaat ja, te leven. Maar, maar wij leven dus nu zelf ook in een controlestaat. Wij leven in een controlewereld in wezen, want het, het is niet alleen maar landelijk, het is mondiaal. Ja. In, in, in wezen weet zo'n mannetje in Amerika weet precies wat je uitspoken. of wat je denkt of wat je, wat je, wat je, wat je seksuele voorkeuren zijn. Wat je in principe wat, wat, wat, wat voor koekjes je lekker vindt. Dat, dat is toch bizar. Hè? Ja. Dat, dat, dat een mannetje in Amerika weet wat je even voor de koekje lekker vindt. Nou, dat vind ik apart. Ja, wat, ik wat ik eigenlijk nog dat... bizarder vind, met excuus... is dat, het, dat, het, dat, dat, dat, dat wij dat dus allemaal accepteren. Alsof het de gewoonte ja, zaak wij... van de wereld is. Ja, ja, ja. ja. Vind je niet? Ja, die bewustzijn, we hebben die, die, die, het besef niet. Maar waarom ik niet meer? Dat... Waarom hebben we dat besef ja, niet meer? De massaal. Is... Kijk, als die buurman bij je naar binnen gluurt... Dan begrijp je dat, op, op dat level, op ja. dat niveau. Nou ja, is... Maar op het moment, dat, op het moment dat, dat het op een gigantisch grote schaal gebeurt... en op een heel ander niveau, dan, dan, dan begrijpen we dat niet. Dan is het natuurlijk te massaal, te reusachtig, zo... om te beseffen, om er bewust van te zijn. En het is ook zo abstract geworden, denk ik. Ja, het is te abstract geworden. Er zijn heel veel blokjes geworden... in plaats van één buurman die met twee ogen naar binnen gluurt. En daarom is het in principe het gevaar... Dat, dat het onzichtbaar lijkt. Dat ja. is het hele principe. Okay. En even en vergelijken met de buurman naar binnen die wel zichtbaar is, zeg maar dat, dat is het hele principe. En dat is denk ik een gigantisch gevaar, eh, los, los, los voor, voor, voor, voor het individu, maar ja. ook gewoon voor hele grote groepen. Okay. Hele grote groepen want je kan in principe hele grote groepen sturen. En, en, en, hè, je kan een bepaalde kant op sturen, je kan meningen opdringen, je kan in principe meningen... diegene die, die, die te hard roept toeteren, die kan je in principe meningen, de mening doodmaken, dus je kan ze in principe mond doodmaken. Ja. En, en, en dat is dus het wezengevaar van zo'n staat. Ja. Het is artikel 12. Ik zal hem nog even voorlezen. Ja. Niem, niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden. Ja, ja, in zijn ja, gezin, is zijn thuis of zijn briefwisseling. Nou, bij brieven mag je ook wel vast wel e-mail en telefoongesprekken. Ja, ja dat ja, kan je eronder staan. Ja, ja. ja, ja. u, u zegt het maar hoor. Ik, uh... Nee. Hoe, hoe, hoe maak ik me, me, me, me zorgen om niks? Ja, dat nee, dat denk, nee, nee, nee, denk ik niet. Maar overigens, eh, um, geloof je dan toch in het nut van zo'n verklaring? Sam? Uh, die wij met z'n allen nauwelijks, hebben opgesteld? Nauwelijks, dus nauwelijks, heel, nee, nauwelijks. nauwelijks. Nee, waar, waar, grote machten, waar grote machten bezig zijn, die, die, die, die, die um, ja, ja, wat moet ik nog zeggen? Hè? Als het er niet uitkomt, dan, dan, dan hanteren ze het ook niet. Dat is okay. niet in hun belang. Wie zijn die grote machten in jouw ogen? Aardkvallen. Ze zijn zijn tegenstelde machten. Kijk of je nou zegt Amerika, maar die Chinezen zijn waarschijnlijk net zo. En die Europeanen zijn waarschijnlijk net zo. In principe doen ze allemaal hetzelfde. En heel veel regels worden met voeten getreden. Het zijn eigenlijk regels die principeel zijn, maar voor de rest niet. Ze zijn niet afdwingbaar. Zijn niet afdwingbaar. Terwijl je niet machtig bent, dus de ja. ben is zo'n dictaathoedje uit Afrika, de BB is onmachtig en dan, dan, dan is het wel afdwingbaar. Oké. Okay. Dat is het kruiwerk van. Ik dank je. Toch? Nou, dat, dat was mijn. Uh, ik mijn heb opvatting. het begrepen. Dankjewel. En ik wens je nog een hele goede nacht. Sam. Fijne voortzetting nog. Ga, ga je goed? Is goed de dag. I've been hanging on so long.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 She you. van Johan. Ja, ik was net te laat. Ik had nog een paar pindas gesnoept. Ja, dat, dat doe je dan ook. Dat is toch een, daar heb ik dan toch ook recht op. Om uh, één minuut voor twee, om even iets te knabbelen. Goed, dames en heren, um, kleine relativering. Het was wel buitengewoon zinvol om er nog eens bij stil te staan bij die verklaring. En is goed onder loep te nemen wat dat inhoudt en hoe wij daarmee omgaan. Ook in Nederland en niet alleen ver weg. Dus dank iedereen. En zo meteen komen de gasten van Wakker Nederland. Nog steeds wakker. En die houden u wakker. Die gaan lekker de nacht door. Morgen heeft Helco Span als gast Bert van der Els. En dat is de bestuursvoorzitter van Heijmans. Dus dat is een hele grote bouwer in Nederland. Die kent hij wel. Die. Dat is interessant. Want het ligt stil, hè? De bouw. Maar daar zal hij wel een mening over hebben. En een visie op. Ik wens je nog een hele goede nacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV.